Elf uur. NPO Radio 1. Met Guilaine Plag. Waarom laten mensen zich bedotten door obscure datingsites? Collega Teun van de Keuken legt het zometeen uit. Oftewel Teuntje 48. Vanavond gaat het er namelijk over in De Monitor. U hoort er meer over na het NOS met Katrien Staatman.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 Ook is het voor hulpverleners nog niet veilig om Oost-Kuta in te gaan, zegt het Rode Kruis. Stel dat je daar hulpgoederen naartoe wilt brengen, een met vrachtwagens. Ja, dan moet het afgesproken worden. Hè, dat je die frontlinie oversteekt, dat we daar uh, de ruimte krijgen om de spullen af te leveren. Dat je ook kan zorgen dat het daar gedistribueerd kan worden. Maar dat moet echt eerder vandaag dan, dan morgen, want uh, die, die noden is enorm.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 De Oostenrijkse vice-kanselier heeft al vaker uitgehaald... naar de publieke omroep. Die is volgens hem een spreekbuis van de linkse partijen. Medewerkers van de WN en internationale hulporganisaties... hebben in Syrië vrouwen seksueel uitgebuit in ruil voor noodhulp. Hulpverleners zeggen dat tegen de BBC. Sommige vrouwen zouden daardoor weigeren naar centra te gaan... waar noodhulp wordt uitgedeeld.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 En de Saoedische koning Salman heeft zijn belangrijkste militaire leiders ontslagen. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in buurland Jemen, die in een padstelling verkeert. Saoedi-Arabië voert geregeld luchtaanvallen uit op de hoofdstad Sanaa, die in handen is van de Houthi-rebellen. Kabelbedrijf Ziggo moet net als KPN concurrenten gaan toelaten op zijn netwerk. Dat eist toezichthouder ACM. En dat betekent dat mogelijk straks ook andere bedrijven televisie, internet en telefonie kunnen aanbieden via het netwerk van Ziggo, zegt economiedirecteur Nick Wouters. Via het netwerk van KPN kun je uit allerlei aanbieders kiezen... maar bij het netwerk van Ziggo kun je alleen terecht bij Ziggo. Nou, Dat gaat veranderen als het aan de toezichthouder ligt... want Ziggo is inmiddels wel erg groot geworden. Het is tijd voor meer concurrentie... en dat moet uiteindelijk leiden tot lagere prijzen. Het gaat om een voorlopig besluit van de ACM. Komende zomer volgt waarschijnlijk een definitieve beslissing.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 NPO Radio 1, KRO-NCRW, Guilene Placht. We gaan het zo meteen hebben over duizenden datingsites met nep profielen. Dat is in ieder geval het geval in ons land. De toezichthouder Autoriteit Consumenten Markt onthult dat. Bezoekers van dit soort sites zijn vaak kwetsbare oudere mannen. Die betalen veel geld om met vrouwen in contact te komen. Vrouwen die helemaal niet bestaan. Collega Teun van de Keuken dook voor het televisieprogramma De Monitor in de wereld van die nep dating sites en vertelt daar zo meteen over. Eerst nieuws via de NOS. Want supermarkten laten hun prijzen afhangen van de concurrentie uit de buurt. Blijkt uit onderzoek van de. Consumentenbond. En daardoor kan het dus zo zijn dat de ene jumbo een stuk duurder is dan de jumbo verderop. Babs van der Staak is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Dus er wordt even een rondje gemaakt bij de supermarkt uh, om de hoek. En op basis daarvan uh, bepaalt men de prijs. Ja, zo gaat het bij sommige supermarktketens uh, in zijn werk inderdaad. Je ziet dat bij Hoogvliet, die heeft uh, twee verschillende prijsniveaus. En het prijsverschil zit daar met name in de huismerken. Uh, bij Jumbo zien we drie prijsniveaus. Um, en dat zit het met name, met name in de aanmerken. En dan hangt het er dus van af. Als er een duurdere supermarkt in de buurt zit... Uh, of helemaal geen andere supermarkt... dan hanteren ze het hoogste prijsniveau. Zit er een goedkope concurrent in de buurt... dan hanteren ze het middenste prijsniveau of het laagste prijsniveau. En dat doen alle supermarkten, Jumbo en Hoogvliet noemt u, maar uh, Albert Heijn bijvoorbeeld. Nee, bij ook. andere supermarkten zijn we dat niet tegengekomen, hm. alleen bij Plus, maar dat was maar zo'n klein deel van de Plus supermarkten die een ander prijsniveau had dat we dat niet mee hebben genomen in uh, in de resultaten. Waar zijn mensen dan het duurste uit nu met de boodschappen? Uh, ze zijn het duurst uit bij Spar. Zowel voor de huismerken als voor de aanmerken. Dus Jumbo is voor zijn duurste prijsniveau... en zijn goedkoopste, het laagste prijsniveau... zitten ze uh, allemaal nog onder het gemiddelde prijsniveau. Um, maar Spar is dus het duurste voor uh, zowel de huismerken als de aanmerken. Okay. En het goedkoopste? Uh, dat verschilt of je kijkt naar huismerken of naar aanmerken. De Aldi en de Lidl zijn voor de huismerken het goedkoopst. Dat is zo'n 15% goedkoper dan gemiddeld. Um, bij de aanmerken is Picnic, de nieuwe online supermarkt, is het goedkoopst. Die is 6% goedkoper dan, uh, dan gemiddeld. Um, maar wat je ziet, ja, helaas is Picnic nog niet in het hele land uh, nee. voor iedereen beschikbaar. Dus uh, een goede uh, andere goedkope supermarkt is Dirk, want die is 5% uh, goedkoper dan Gemiddeld. Hoogvliet ook. En ook de, de laagste prijskategorie van Jumbo en de Vomar... zijn 5% goedkoper dan uh, gemiddeld. En bij een paar supermarkten is het dan dus ook nog zo dat wij als consumenten. Normaal lees je dan al die boekjes van waar zijn de aanbiedingen. Maar dan moet ja. je dus, dan denk ik, ik heb de goedkope supermarkt gevonden. En dan binnen die supermarkten moet je nu ook nog eens gaan kijken. Ja, we zien, dat we hebben. Het wordt er niet uh, eenvoudiger op. Nee, eind nee. vorig jaar hebben we een supermarkt. Hebben een onderzoek gedaan specifiek naar aanbiedingen. En dan zie je dat Albert Heijn, die meestal een wat duurdere supermarkt is voor aanbiedingen juist weer heel goedkoop is, dat ze heel veel aanbiedingen hebben en de aanbiedingen zijn ook vaak heel scherp. Kijk, we kunnen er allemaal rekening mee houden met ons boodschappenlijstje. Meneer Dietrich, U bent toch ook niet alleen maar onverdedig. Onvrouwen? Het is toch ook, dus we praten over de hoogste, maar we zeggen, er zijn toch ook prijsverlagingen. Ik ben zelf, ik woon in de grenssteek en ik ben pas geleden bij de Delhaize geweest, net bij mij over de grens. En als je dan die prijzen daar vergelijkt met degene in de grote steden in België... zie je een enorm prijsverschil. Dat is voor de consument ook soms heel aantrekkelijk. Mevrouw van der Staak? Ja, het ligt er natuurlijk aan. Kijk, het is ook niet zo dat consumenten alleen naar prijs kijken natuurlijk. Wij willen inzichtelijk maken van welke supermarkten zijn nou uh, duurder dan gemiddeld. Welke zijn goedkoper dan gemiddeld. Uh, voor mensen die graag op de prijs letten. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die kijken naar het assortiment. Die kijken naar de kwaliteit. Die kijken welke supermarkt er in de buurt zit. Uh, ja, en als jij in een grensstreek woont en over de grens is het goedkoper of juist duurder. Ja, uh, ja. dan zou ik zeggen van nou ja, kijk wat het beste bij jou Doe past. Doe wat huiswerken in die zin. Ja, de keuringsdienst al... van Waarde komt ook even om de hoek kijken. Ja, nou ja, al met al vind ik, ja, vind ik dit toch een heel zorgwekkende ontwikkeling... is dat er zo hard wordt geconcurreerd op prijs. Omdat ja, we weten allemaal dat, dat boeren eigenlijk uh, amper een, een, een bestaan, uh, hun bestaan kunnen voorzien. Ja. En eigenlijk zien we dat er, dat er steeds meer een race to the bottom is. En eigenlijk zou het beter zijn om ja, hier juist minder mee bezig te zijn. Ja, vraag. consumenten vinden prijzen natuurlijk altijd heel erg belangrijk. En dat willen wij inzichtelijk maken. Maar wat ik al zeg, uh, er zijn natuurlijk veel meer factoren waarop je een supermarkt kan, uh, kan uitzoeken. Ja. Um, en wij zeggen ook niet van de goedkoopste is de beste of iets dergelijks. Nee, maar als supermarkt we inzichtelijk. En dus Keten, onderling ook nog eens gaat concurreren, dat zegt natuurlijk wel wat. Ja, die kijken natuurlijk gewoon om zich heen. Het is marktwerking. En ze kijken van, nou ja, hè, kan ik het nog maken om de prijzen wat hoger te doen? Want er is toch niks in de buurt of een duurdere supermarkt. Ja, of zit ik dan toch, hè, ben ik dan de duurste van de buurt? En kan ik beter nog wat lager gaan zitten met de prijzen? Maar inderdaad, ja, hè, dat, uh, dat het steeds goedkoper wordt. En dat de boeren dan ook uh, ja, hun producten goedkoop moeten leveren. Dat, uh, dat zien we natuurlijk ook. Een zorgelijke ontwikkeling die al uh, jaren is. Goed. Gaan die laten. Dank. Babs van der Staak was dat, van de Consumentenbond. Spaakmakers. Teun van de Keuken, oftewel van de Keuringsdienst van Waarde... oftewel van de Monitor, maar in dit geval Teuntje 48. Oh, ja, inderdaad, ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Want dat dus was jouw profiel op de datingsite. Ja, dat klopt, ja. Dus, dus uh, nou ja, goed, uh, dat is natuurlijk uh, dat is voor een deel... Ik, ik heb een profiel aangemaakt op ja. een datingsite. Uh, en dat, dat klinkt heel grappig, maar dat is natuurlijk om... Ja, bepaald onderzoek te verrichten. Ja, jullie kregen signalen dat er heel veel nepprofielen zijn op datingsites, waar ja. mensen de dupe van zijn, omdat die continu op die sites zitten en ieder berichtje wat ze posten, daar betalen ze zo ongeveer ja. voor. Ja, het is een heel treurig verhaal. Het gekke is dat wij zijn op een gegeven moment getipt door uh, collega's uit Denemarken. Dus ik had een soort, ik had echt, ik waande mij opeens in, in, in Borgen of zo, dus zo, hi hi. Mm -hmm. en, uh, en die vertelde van, ja, er is hier ook hier in Denemarken sprake van heel veel uh, nep dating sites of dating -sites met nepprofielen. En die, die die, die pijlen die wijzen allemaal naar uh, Nederland. Dus dat, dat die dus dat die uit Nederland zouden komen... En uh, ja, de, de, ook de autoriteit Consumenten en Markt heeft onderzoek gedaan. En het bleek dat er dus waarschijnlijk duizenden ja. websites zijn... waarop mensen uh, ja, die, die, die, die zoeken daar een partner of die willen een, een leuk avondje uit. En die chatten dan met iemand, maar die persoon die bestaat helemaal nee. niet. Dus jij dacht, ik maak in ieder geval zelf een profiel aan. Dat werd Teuntje 48, als ja. je een beetje aanspraak. Ja, dus ik, ik maak het profiel aan. Eigenlijk het enige wat ik deed was inderdaad Teuntje 48. En ik, ik zeg, heb helemaal niks bijgezegd over... Ik, ik, ik, ben, ik hou van een goed glas wijn en, uh, en een, een wandeling... Alleen maar Teuntje 48, meer niet. En uh, meteen kreeg ik uh, echt allerlei uh, dames in, in verschillende maten van gekleedheid. En uh, die zeggen, hallo Teuntje 48, je profiel heeft mij nieuwsgierigheid gewekt Mag ik je wat vragen wat meer over jezelf kunt vertellen? Of hallo Teuntje 48, wat zou jij graag doen om kennis te maken met een vrouw als ik? Nou ja, en zo zie je dus dat, dat meteen echt binnen mum van tijd storten uh, heel veel vrouwen zich op mij. En allemaal, uh, ja dat is dus een van de tactieken, allemaal stelden ze mij ook een vrouw. Vraag, want ja. het gesprek moest op gang gebracht worden. Want dat ik heb ook hier de, de reacties erbij met foto's. Ja. Heidi die komt regelmatig terug, ja, maar Heidi die ziet was er als behoorlijk verkikkerd op mij. Ja. Ja, ja, die ziet er dan gewoon als een, als een volledig geklede vrouw ja, uit. Dat is de uitzondering. Uit, ja. Ik wou dat jij maar kon opwarmen, zegt ze wel. En het systeem is dus dit dat, dat je, je je komt dus op zo'n site en dan vervolgens uh, uh, moet je bepaalde uh, credits aankopen mm -hmm. en dan met die credits moet je betalen. Per bericht. Dus elke keer dat je een bericht uh, verstuurt... betaal je tussen de 1 en de 2 euro. Oh ja? Juist. Ja. En dan vervolgens dat is, dat het, is het... Verdienmodel. Dat is het verdienmodel. En het, vervolgens is het dus de zaak... Voor, voor die mensen aan de andere kant van de lijn... om dat gesprek ja. gaande te houden. Maar er zal nooit... Er zal nooit een ontmoeting plaatsvinden dus jij denkt dat je met iemand chat maar maar deze persoon hè, dus je, je hebt dus die profielen daar zie je dus foto's uh -huh. van, van dames maar die dames dat zijn ook helemaal niet de personen met wie je chat dat is gewoon dat, dat zijn gewoon ja andere personen ja. die gewoon als beroep hebben om ja aan het woord te houden en om op die manier dus geld in het laadje van van die datingsite Precies, te krijgen ja. maar goed jij hebt zelf een profiel aangemaakt om, ja. om de boel te onderzoeken ja welke mensen, is het een bepaalde groep... die hier het meest uh, nou ja, geld door kwijtraakt? Want dat is natuurlijk het gevolg ervan. Ja, dus we hebben natuurlijk ook mensen gesproken... die, die dan uh, na maanden of zo erachter waren gekomen... dat, dat het niet klopte. Of dat, dat, dat misschien een familielid zei... van wat, mm. wat ben jij nou al je geld aan het uitgeven? En dat blijken toch uh, voornamelijk ja, kwetsbare, uh, oudere, uh, eenzame mannen te zijn... die dus, ja, die, die niemand in hun leven hebben. En die denken van, nou ja, eindelijk aanspraak. En die dan ook aansturen op van, nou kunnen we een keer... Uh, elkaar ontmoeten. Ja. Zelfs een man gesproken die op een gegeven moment een, een, een vliegticket naar Oekraïne had gekocht, omdat hij dacht dat hij daar dan die mevrouw zou ontmoeten. Ja, ja. Toen hij meldde van nou, ik kom eraan, toen hoorde hij opeens niks meer van haar. En zo zijn mensen echt ja, honderden, duizenden ja. euro's uh, kwijtgeraakt. Laten we luisteren naar een fragment van een van die slachtoffers, Harold, 46 jaar. Ik had een profiel aangemaakt en zette een foto erop en uh, binnen Nooit-Term had je uh, heel veel reacties. Dat waren allemaal best wel leuke dames. Uh, ik schrok, want ik denk, ja, normaal krijg je nooit zoveel aandacht... maar ineens uh, krijg je het wel. Harald, hoeveel uh, heb je per bericht betaald? Ik denk zo'n uh, 2,50 euro. 2,50 ja. euro? Hoeveel heb je in totaal uitgegeven dan? Oh, ja, daar, daar, daar, daar schaam ik me een beetje voor. Dus uh, dat wil ik niet zeggen. Veel? Ja. Duizenden euro's? Ja, wel je je meer dan, dan duizend euro's sowieso. ja. ja. Nee, Dietrich, hoe luistert u hier naar? Want ik zie u echt de handen ja, ja, ja, voor de ogen het, slaan het, het van, oh nee. Ja, oh nee. Ja, oh dat, nee. Dat, ik wist niet dat dit bestond. Ik kende dit verdienmodel ook niet. Nee. Maar het is verschrikkelijk als je zo op deze manier wordt opgelicht. Ja, ik ja. kan me dan voorstellen dat je toch een zekere eenzaamheid... je, je probeert weer contact te krijgen met iemand. Ja, precies. Hè? En als dan op die manier daar misbruik van wordt gemaakt. Wow. Ja, dus maar is het ook manier. niet op uh, ja. een bepaalde manier naïef... Ja, het is ja, natuurlijk, zeker. natuurlijk dus is het weten dat er veel dingen nep kunnen zijn. Ja, natuurlijk nee. is het naïef. Maar het is wel zo dat als je gewoon die site opent, dan staat er van. hey, heb je zin in een, in een leuke date of misschien wel iemand uh, te ontmoeten voor de rest van je leven. Dus die, die, die, het ziet er allemaal ontzettend professioneel uit. En, en, en ja, je wordt echt uitgenodigd om gewoon een, ja, een partner of een, of, een, ja. of een leuke ontmoeting te hebben dan moet je helemaal uh, ja, achter in de site uh, onder de gebruikersvoorwaarden... staat dan in de kleine letters onderstelling uh, 9... staat dan van er kan gebruik worden gemaakt van gefingeerde profielen. Oh, ja. Ja, maar dan ja. moet je dat helemaal, helemaal doorwerken. Uh, ja, dat moet je officieel ook wel doen. Maar ja... Uh, Wie doet dat? Uh, ik weet niet of jij wel eens... Uh, bekijk jij altijd al die... Uh, al die uh... Ik zit overal meteen akkoord. Juist, ja. ja en ja, dat, dat, doe dat, dat, dat doen helaas de meeste mensen. Maar de vraag is natuurlijk ook, als je op de, op de, ja, de homepage echt zet van, ja, hier kan je iemand ontmoeten. En dan in de kleine letters zet, ja, het, het is eigenlijk fake. Ja. ja, of je daarmee dan juridisch wegkomt. Uh, Wan en, denk je? True. Kom je er juridisch mee weg, of niet? Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat is de vraag. Uh, we hebben een, een, een uh, hoogleraar internetrecht gesproken... die zegt, nou, dit is duidelijk oplichting. Maar we hebben ook met uh, Gerard Sprong gesproken, mm -hmm. uh, de strafpleiter. En die, uh, ja, die kijkt er genuanceerder naar. Ze houden de boel voor de gek. Dat is een valse hoedanigheid, zoals de wet dat zegt... Of je kan ook nog, en dat is een moeilijker punt... een samenweefsel van verdichtsels. Juist. En een samenweefsel van verdichtsels, dat is vaak een mengvorm. Er worden uh, leugens gemengd met waarheden. Hier, en dat is hier eigenlijk ook een beetje het geval. Want hier wordt de waarheid, namelijk je gaat chatten... en je krijgt een, een leuk gesprek, dat wordt wel geleverd. Maar de echte natuurlijke persoon die daarachter zou moeten zitten... weer niet. Ja. Bij hem krijg je meer de, het scheurt daartegen aan. Ja, dat, ze, dat zei je ook ja, ja, letterlijk. Ja. Van het, het scheurt tegen, tegen oplichting aan. En, en hij zegt ook van ja, het zou wel misschien een goed idee zijn... Om een, om een proefproces te voeren. Om ook te kijken hoe dat mm -hmm. dan ook echt uh, juridisch uh, wordt beoordeeld. Maar gaat hij dat doen? Nou, hij gaat dat zelf niet doen. Maar, maar ja, misschien als wij uh, zo'n zo slachtoffer bereid zouden vinden... om dat te doen, zouden die misschien wel willen bijstaan. Hij zei ook, nou ja, de, de, de kwaliteit van de advocaat... bepaalt voor een deel wie, uh, ja, ja. wie uh, recht, rechtszaak wint. Het punt is alleen... Uh, voor zo'n proefproces moet dus zo iemand die zich toch schaamt... die doen denkt van ik ben hier ja. ingetuind, ja. ik ben eenzaam... ik, ik, ik ben op ja. zoek naar dit soort vrouwen... die moet naar voren komen en dat, dat aandurven. Het zou wel heel erg goed zijn, dus dat zouden wij wel heel erg op hoop. Maar tot nu toe hebben we nog niemand bereid gevonden om dat te doen. Nee, en de andere kant van de medaille, want jij noemde al... dat zijn vrouwen die die berichten versturen. Nou, ja. jullie hebben uh, zo'n chat-operator, zoals dat dan noemt... die hebben jullie ook gevonden. De stem is enigszins vervormd. We kunnen een fragmentje laten horen. De eerste keer dat ik echt besefte dat er mannen zijn die het echt niet weten... kwam ik een gesprek tegen uh, dat al bijna twee jaar aan de gang was. Deze meneer had echt al lief en leed, deelt met de vrouw. Wist haar, ik zei ik hou van je. En het moment dat ik besefte hoe lang dit gesprek al door was... dat hij aangaf uh, hoe graag hij nog verder wilde praten... maar dat hij moest wachten op een uh, betaling van zijn uitkering... voordat hij een nieuw berichtje kon sturen. Dat was wel het moment dat ik me wel slecht voelde... Ja, dat is pijnlijk hoor. Want ik zit is te denken, pijnlijk, valt daar ja. dan niks? Komen die niet tot inkeer of zeggen van hier wil ik niet meer aan meewerken? Of ja, dat is dat een makkelijk zeggen, geoordeeld? Het, het zijn wel vaak ook weer, uh, het zijn wel meestal vrouwen. Maar dat zijn wel, wel vaak vrouwen die dan ook uh, uh, verdienen. Verdienen ook verdienen. Ook. Arnd, geld ze, nodig ze krijgen, hebben? ook Zij krijgen dan ook ja. maar, zeg maar 10 cent uh, per berichtje. Dus, uh, dus, dus, dus zij verdienen er ook weinig aan. Maar kennelijk zien zij dat ook dan weer als een manier om... Uh, ja, het hoofd boven water ja. te houden. Uh, het, is ook, het is een ongelooflijk vernuftig systeem. Die, die vrouwen weten het dus ook. Uh, ze weten vaak niet op welke site zij überhaupt uh, antwoorden. Uh, je kan best dat als jij chat met een van die profielen. Dat, dat, dat je misschien wel met 40 verschillende vrouwen uh, uh, chat. die dan vervolgens steeds die berichten weer doorsturen. Dat wordt dan allemaal bijgehouden. En wat heel belangrijk is, is dat ze een heel logboek hebben om de persoon aan de praat te houden... en ook waarin staat wat ze wel mogen doen en wat ze niet mogen zeggen. Zij maken echt profielen aan dat ze precies weten wie wie is. Zover ja. gaat het zelfs. Ja. Vanavond hebben jullie de uitzending om vijf voor half tien op NPO 2. En de hoop is natuurlijk... de autoriteit consumentenmarkt heeft al heel veel foute datingsites op de korrel. Maar duizenden. Ja, duizenden? Hoop, ja. Duizenden. En dus zij het. kunnen er iets aan doen, Turn? Nou, daar, daar, daar wachten we op. Dat hopen we, ja. Die moeten dat binnenkort duidelijk gaan Zo maken. Ze moeten iets gaan vertellen ja. wat ze kunnen doen, ja. wat ze willen doen. Ja, ja precies. En na vanavond zou zomaar kunnen dat jullie nog veel meer meldingen gaan krijgen. Ja, Dank misschien in ieder geval. iemand vindt die bereid is om een proefproces. Ja, dat zou, dat, zou, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. NPO 2, hè? dat had je gezegd. Hè? Had ik gezegd, je. Dat hoor worry, Don't worry. Helemaal, okay, helemaal goed overgebracht. Dank je wel, We gaan nog naar nieuws via de NOS. Ja. Uh, daarvoor gaan we heel ver weg. Om je te kunnen vestigen, ja, ik, ik geef je een handteun en dan ga ik snel door naar het onderzoek waar we het nu over gaan hebben. Om je te kunnen vestigen op Mars is het essentieel dat je een goede plek uitzoekt. Een heel ander verhaal. Je moet je in ieder geval een plek hebben waar je eten kunt verbouwen. De Universiteit Wagingen heeft nu een kaart gemaakt waarop de beste plekken zijn gemarkeerd. Wieger Wamelink is onderzoeker. Goedemorgen. Goedemorgen. We proberen ons daar even in te verplaatsen en het vizier op Mars te richten. U heeft gekeken vanuit het perspectief van het telen van gewassen. Hoe, hoe heeft u de beste plekken dan bepaald? Ja, ik zit trouwens zelf niet op Mars, hè. ik ben gewoon vanuit Wageningen. Toch maar... echt? Um, ik vond de verbinding ja. al zo goed, maar... <laughs> ja, um, wat we gedaan hebben, ja, eigenlijk wat NASA al gedaan heeft... er vliegen allemaal satellieten rond Mars... en die doen metingen, zoals dat ook van de aarde gebeurt. En dat levert kaarten op, Mars breed, en die hebben wij over elkaar gelegd... Als het ware, en hebben we gekeken wat voor bodemsamenstelling heb je nou nodig om planten te verbouwen. He, zitten er voedingsstoffen in? Zitten er geen gevaarlijke stoffen in? En ook hebben we nog gekeken van ja, wat voor temperatuur is er nou en andere leef ja, omstandigheden. En we hebben naar straling gekeken, want dat kan natuurlijk problemen veroorzaken. Uh -huh. En of het terrein een beetje vlak is. Ja dat leg je allemaal over elkaar. En dan komt er gewoon een ideale plek uit, een hotspot. En wat wordt vervolgens dan het menu op Mars? Uh, ja, kijk, we zijn al een tijdje bezig uh, met kijken of je daar inderdaad ook groenten kunt telen. Wat trouwens altijd binnen zal gebeuren, hè? Okay. want uh, ja, buiten dat gaat niet lukken. Maar we mm -hmm. willen wel de grond daar gebruiken. Dus vandaar dat we daar toch veel over willen weten. Maar je kunt uh, bijvoorbeeld aardappels, dat lukt ons. Roggen, uh, tomaatjes ook, wortels, rucola, tuinkers en zelfs lupine. Dus er valt al wel wat te eten als je daar echt bent. Geweldig. Nou, Carl Dietrich en ik schrijven graag aan hoor. Nou, <laughs> Voor het eerste dineretje op Mars. <laughs> Veel vergeten groentes in elk geval. Hè? <laughs> vooral nu de lekkere groentes gaan. Veel vergeten groentes. Ja, ja. ja. maar ja, nou, het gaat vooral om een uitgelezen dieet natuurlijk. Hè? Dat je van alles genoeg binnenkrijgt. Want ja, je zult waarschijnlijk vegetariër zijn. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Nee, hoezo zal ik waarschijnlijk vegetariër zijn? Oh nee, wij, nee, wij niet hoor. Wij willen best vlees. Of, uh, of vis. mag dat niet? Ja, dat is. Nou ja, ja, voor mij mag het wel. Maar kijk, als je vlees wilt telen, heb je meer oppervlak nodig. Ah, ja, dat is net zoals hier op aarde. Want een koe heb je gewoon tien keer zoveel ruimte nodig dan voor... Ja. Dan nemen we uh, dan die, voor vlees, die vleeshamburgers. Van, uh, die gekweekte hamburgers van meneer Post uit Maastricht. Meneer Dietrich die heeft ja. het ja, helemaal voor heb, zich. Ja. Meneer Wamelling, tot slot nodig. nog. Sorry dat ik u onderbreek. Maar ja? gaat het er echt van komen dat er mensen gaan wonen op Mars, denkt u? Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel gebeuren. Ik denk dat het meer de vraag is wanneer gaat het gebeuren. Ja. En ik denk zelf, nou, ergens na 2030 zal de eerste missie gaan. Maar kijk, als je naar 2100 kijkt of zo, dan ben ik ervan overtuigd dat er dan onderzoekers uh, daar in ieder geval wonen en werken. Bijzondere ideeën toch? Wieger Wamelink is dat onderzoeker. Dus niet op Mars, maar wel daarover. Van de Universiteit Wageningen. Hartstikke bedankt. De Nationale Nieuwspist. Daar ja. is het hoog tijd voor geworden. Evelien Pol is hier. Goedemorgen, Evelien. Goedemorgen. 31 jaar uit Amsterdam. En ik zag jou vanuit mijn ooghoeken binnenkomen. Zie ik nou dat je twee verschillende sokken aan hebt? Ja, dat klopt helemaal, Kilene. Ik, uh, ik heb twee verschillende sokken aan. Kijk maar, dat zijn hele mooie sokken met een belangrijke betekenis. Het zijn Alzheimer-soks. 1 uh, op de vijf mensen in Nederland krijgt te maken met Alzheimer. Oh. En er is heel veel geld nodig voor onderzoek op dit moment. En daarom zijn er deze Alzheimer Socks. Die zijn te bestellen via alzheimersocks.nl. En ze zijn verschillend omdat ze de verwarring symboliseren... die mensen met Alzheimer krijgen. Dus je komt hier ook nog eens met een bedoeling. Precies. Als je die 300 euro wint, gaat die dan ook daar naartoe? Uh, nee, ik zet mijn tijd in. Die 300 euro is gewoon voor mij. Ah, ah, <lacht> kijk eens aan. Nou, eerst okay. nog winnen. We gaan spelen. Succes. Ja, Ligt uit, spot aan. De koningin van de Nederlandse televisie is niet meer... De televisielegende Mies. Mies Bouwman is overleden. Maar dat Mies Bouwman vanochtend is overleden. Heel hartelijk dank. Fijne mensen in de rij. Fijne mensen in het land. Fijne winkeliers. Iedereen. We hopen dat televisie de band tussen de volkeren zal verstevigen. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, ik ben een gelukkig mens. Wat, waar hebben jullie het toch allemaal over? Dat mag toch? Zeker. Televisielegende Mies Bouwman dus. Ook in de quiz besteden we haar natuurlijk aandacht aan. Ze begon haar tv-carrière exact twee weken nadat de televisie ons land binnenkwam. 1951 was dat. Wat was haar eerste baan bij de televisie? Uh, zij werkte bij de KRO, uh, volgens mij als omroeper. Ja, als omroepster, zeker. En haar vader was secretaris bij de KRO. Er werden omroepsters gezocht en doorstond de test, zo gezegd. Bouwman was de laatste jaren zo nu en dan nog wel op televisie te zien. Ze stopte in 1993 officieel met presenteren. Ze nam toen afscheid in het programma wat ze toen maakte. En welk programma was dat? Uh, in de hoofdrol. Ja, dat klopt inderdaad. Een groter afscheid wilde ze zelf absoluut niet. Dan vraag drie, luister mee. Baby Hanna is zes maanden oud en woont bij een pleeggezin. Wij zijn erg bezorgd. Er zijn natuurlijk redenen waarom een kind van die jonge leeftijd uit huis is geplaatst en weggehaald bij de ouders. De pleegmoeder slaat alarm als Hanna bij deze supermarkt met geweld wordt afgepakt. Er werd onmiddellijk een Amber Alert uitgestuurd. De politie start een zoektocht en dat eindigt in Duitsland. Baby Hanna is in veiligheid. Ze is vanavond overgedragen aan bureau jeugdzorg. In welke Noord-Brabantse plaats werd de baby door haar biologische vader ontvoerd? Eersel. Ja, inderdaad. Ze werd s'avonds in Duitsland dus teruggevonden. De politie hield de ouders aan in Bad Bentheim. op Wat voor locatie? Uh, een vakantiepark. Dat was inderdaad een vakantiepark. En ze zitten nu in een Duitse cel, worden binnenkort overgedragen aan Nederland. Vraag 5 dan. Dat is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Nee, dit gaat nooit werden. Het is maar goed ook. Want het is natuurlijk heel bijzonder. En uh, ja, het is gewoon uh, heel gaaf eigenlijk. Iedereen wist. Iedereen wist, ja, ondanks alle ruist eromheen en gejuich, dat is goed. Een aantal sporters was niet aanwezig bij de huldiging gisteren... want zij moeten snel weer aan de bak bij het WK Sprint. In welk land is dat WK? China. Dat klopt inderdaad. Kjeld en Jeroen Ter waren er dus onder andere niet bij. Dan zoeken wij nog een onderwerp uit de actualiteit... waar je cryptische aanwijzingen voor krijgt en hoe eerder je het weet... hoe meer punten het oplevert. Een onderwerp dus. De vraag is, wat bedoelen we? Vier. Ik word onder handen genomen zonder te worden aangeraakt... 3. Hopelijk kom ik goed uit de verf in de schijnwerpers. 2. Infraroodcamera's, röntgenpoeder, microscopie... alles wordt in het Mauritshuis op mij losgelaten. Ah, het meisje met de padel. Ja, inderdaad. Het laatste was nog geweest... ik ben in de 17e eeuw geschilderd door Vermeer... en krijg vanaf gisteren een totale bodyscan. Dus dat verklaart ook, hè, onder handen genomen worden... zonder aangeraakt eh, te worden. Goed gespeeld. Jouw factor staat daarmee op acht. En dat betekent dat je veertien vragen goed nodig hebt... in de tweede ronde om de leiding te pakken. Dus wij spelen door. De nationale nieuwscrisis. Uit een steekproef van welke organisatie blijkt dat veel vakantiehuisjes niet schoon genoeg zijn? Consumentenbond. Is goed. Welke partij is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen op Sint Maarten? United, United Democrats. Is goed. Vandaag leiden stakingen in welk land tot uitval van treinen, bussen en trams? trams. Uh, België. Ja. Rusland stemt in met een dagelijkse humanitaire pauze voor welke Syrische oh, autokrappen? Is goed. De politievakbond ACP maakt zich zorgen over de veiligheid van wat voor trainingslocaties? Schietbanen. Is goed. Hoe heet de Nederlandse tennisser... die in de tweede ronde heeft bereikt van het atp toernooi in Dubai? Hase. Is goed wat voor giftig dier ontdekte een moeder in Australië... in de broodrommel van haar kind? Een slang. Ja, hoe heet de voetballer die vrijwel zeker de return tegen Real Madrid mist... vanwege een gebroken voet? Uh, pas. Neymar. Wie zei gisteren bij Jinek dat hij liever geen bekende Nederlander was geweest? Uh, Gor uh, Gordon. Ja, Gemeenten verwachten dit jaar hoeveel miljard euro aan heffingen te innen? 10. 9,7. Ja. Welk voormalig first lady komt op 10 of 13 november met haar memoires? Michelle Obama. Dat is goed, wie was in 2017 wereldwijd de best verkochte artiest? Uh, Ed Sheeran. Ja, de opzet van welk tennisevenement gaat binnenkort mogelijk rigoureus op de schop? ATP? Davis Cup. de organisatie van welke herdenking heeft meerdere mediaorganisaties de toegang geweigerd? VIP-staking. Dat is goed. Hoe heet de tv-persoonlijkheid die op televisie in therapie zal gaan? Patricia Pijn. Klopt ook? Hoe heet de politiemol die zich gisteren heeft gemeld bij de politie om zijn straf uit te zitten? Mark M. Ja, welke rock roll bent, keert na vijf jaar terug in Groot-Brittannië voor een concert? Pas. The Rolling Stones, de politie heeft gistermiddag een voortvluchtige man in een woning in welke plaats aangehouden? Uh, pas. Apeldoorn en vraag 20, er is een stormloop op wat voor producten in Taiwan, omdat de prijs binnenkort zo'n 30 gaat stijgen. Mobiele telefoons? Nee. Oh. We hadden een fragmentje gehoord, hè? Ja, Ik Carol Dietrich oh. zit zitten souffleren. Oh. Toiletpapier oh. was het goede oh, antwoord. Het heb ik en de 10 miljard, die hebben we goedgekeurd... omdat daar veel in de media ook aan wordt ja. gerefereerd. Maar officieel was het 9,7. En dan kom jij op een puntentotaal van 14. vermenigvuldigd met 8 kom je op 112 punten. Dus dat betekent dat je net boven Oei. Lennart zit... die 104 had neergezet. Wauw, wat een goede kandidaat deze nou. week. Leuk dat je er was. Goed gespeeld, Evelien. Ja, bedankt. En succes over een tijdje met de bevalling. Want niet ja. alleen twee verschillende sokken, maar ook een hele dikke buik. Precies, klopt. Ah, veel geluk daar Hartstikke ook bedankt, Lijne. Karel Dietrich, het was me weer een eer en genoegen. Je komt Wij aan. spreken elkaar Kom. volgende keer weer. Ja, dat hoop ik van harte. Ga maar, maar buiten de studio een heel gesprek over die sokken beginnen. <lacht> dat mag. <lacht> Zometeen is het natuurlijk tijd voor één op één. Sven, waar ben je? Guilaine, goedemorgen. goedemorgen Op Schiphol. Waar ik ga praten met de baas van Corendon. Want Corendon vertrekt voor een deel van Schiphol straks. Vliegt er een, een van de vijf vliegtuigen naar Maastricht Aken Airport. Om daar deze zomer te worden gestationeerd. En dat heeft alles te maken met het beleid van de luchthaven. En met de toekomst van de luchthaven van de luchtvaart in het algemeen in dit land. Daarover gaat het zo meteen in één op één. NPO Radio 1. Er is nu de hoofdpunten uit het nieuws. Catrice Straatman. In de Syrische rebellenenclave oost ghouta is het vannacht betrekkelijk rustig gebleven. Om acht uur vanochtend zou een gevechtspauze ingaan... om burgers de kans te geven het gebied te verlaten. Maar volgens het Russische staatspersbureau... nemen rebellen de vluchtroute onder vuur. Het Syrische observatorium zegt dat op zijn beurt... dat er vanochtend luchtaanvallen zijn uitgevoerd op twee steden in oost ghouta D66 vindt dat het leger milieuvriendelijker zou moeten werken. Volgens de partij wordt op buitenlandse missies nu... veel fossiele brandstof gebruikt. Niet alleen voor de voertuigen, maar ook voor de energievoorziening... zoals de airco's. Door stroom op te wekken met zonnepanelen... kan volgens D66 veel geld worden uitgespaard. De Oostenrijkse rechtspopulistische vice-kanselier Strache... is aangeklaagd door de publieke omroep van Oostenrijk. Strache zette een foto van een ORF-presentator op Facebook met de tekst... Er is een plek waar leugens nieuws worden en die plek heet ORF. Volgens de omroep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 Op de meeste plaatsen rijdt het nu goed door. Er is wel één uitzondering, want op de A67 Eindhoven richting Venlo is zojuist een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er staat tussen Gelderop en de afritzomere 4 kilometer file... met zo'n 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Correndon vertrekt voor een deel van Schiphol. Zometeen vliegt een van zijn vijf vliegtuigen naar Maastricht-Aken Airport. om daar te worden herdoopt en in de zomer te worden gestationeerd. Deze zomer komt daar nog een tweede toestel bij. De vakantievlieger doet dat uit onvrede over de nationale luchthaven. die in streep zetten door het overgrote deel van de nachtvluchten van Correndon. Het is een nieuw hoofdstuk in de discussie over de toekomst van de luchtvaart in ons land. over de vakantievluchten, de low-cost carriers. Opnieuw urgent geworden na het uitstel van de opening van het nieuwe Lelystad Airport. en de hernieuwde vraag of Schiphol. Nog kan groeien en zo ja, met hoeveel dan? Steven van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de topman van Corendon. U zit hier tegenover mij op Schiphol in een van uw kantoren. Klopt. Uh, bent u euforisch vanwege een nieuw Limburgs avontuur... of zit u hier met de pest in uw lijf vanwege het vertrek van Schiphol? Nee hoor, ik uh, geniet van het feit dat wij aan de vooravond staan... van een zeer succesvolle operatie uh, in Maastricht. Dus uh, ik zit zeker niet met de pest in mijn lijf hier. U bent blij dat u hier vertrekt? Nee, we vertrekken helemaal niet van hier. We gaan een aantal vluchten extra uitvoeren vanuit Maastricht. Maar we blijven Schiphol zeker ook trouw. U uh, doopt een van die vliegtuigen om tot Pride of Limburg. Is dat het paaien van de Limburgse die vervolgens in de herrie zit? Uh, nou, Zoveel mensen wonen er ook niet in die aanvliegroutes van Maastricht. Uh, gelukkig, er wonen ruim een miljoen mensen. Maar een paar hebben er last van. Maar de mensen reageren Limburg vooral heel positief. Omdat er eindelijk weer een fatsoenlijke hoeveelheid vakantiebestemmingen wordt aangeboden... met vertrek vanuit Maastricht. Ja. En mocht de baas van Schiphol, die hier een paar kilometer verderop zit... nu tijdens deze uitzending nog binnenlopen en zegt... Steven, die nachtvluchten krijg je toch. Blijft u dan hier of gaat u dan toch naar Maastricht? Dan gaan we met de vliegtuigen die hier sowieso blijven staan... meer vliegen, namelijk ook s'nachts. Ja, maar u gaat dan toch naar Maastricht? We gaan zeker naar Maastricht. We hebben al, uh, al bijna 40.000 vakanties met vertrek vanuit Maastricht verkocht. Ja. Dus daar gaan we zeker mee door. We moeten praten. Welkom bij 1 op 1. Waarom vertrekt u hier eigenlijk? Althans, voor een deel. Nou... Uh, het is zo dat met het huidige luchtvaartbeleid er vanuit Schiphol... of op Schiphol voor ons geen enkele groei meer mogelijk is. Sterker nog, we worden beperkt in onze mogelijkheden. Met name omdat we minder de nacht kunnen vliegen. En, en gezonde bedrijven willen groeien. En als dat niet op Schiphol kan, dan maar op andere luchthavens. En Eindhoven en Rotterdam zijn vrijwel vol. Uh, er zijn nog twee luchthavens over in Nederland. Groningen en Maastricht. En uh, Maastricht was de luchthaven die ons uh, de beste kansen bood. Vandaar dat we met een deel van onze operatie verhuizen. Ja, was het niet de bedoeling geweest dat u op Lelystad gestationeerd zou worden? Zeker was dat de bedoeling, maar gezien het veelvuldige uitstel. Hè, want mensen zeggen nu dat het voor de tweede keer is uitgesteld, maar eigenlijk is het al jaren langer uitgesteld. Want oorspronkelijk zou het al rond 2014 open gaan, konden we daar niet echt meer op rekenen. Dus uh, we hebben het zeker voor het onzeker genomen en we zien wel of Ladystad ooit nog een keer open gaat. Denkt u dat? Nou, het, de, de, het zijn steeds nieuwe redenen waardoor het wordt uitgesteld. En uh, wie zegt mij dat er volgend jaar niet weer een andere reden is dat er weer een langer uitstel nodig is? In ieder geval, de luchthaven lichter, de baan lichter, de terminal staat er. Die kan zo beginnen. Het is in feite alleen maar politiek uitstel, zoals het er nu naar uitziet. Laat ik de vraag anders stellen. Hebt u er vertrouwen in dat dat vliegveld Ladystad in 2020 opgaat? Nee, uh, eigenlijk niet meer. Uh, het zou heel vreemd zijn op het moment dat we nu opeens daar wel vertrouwen in zouden hebben. Daar waar dat vertrouwen twee achtereen volgende jaren is geschonden. En bovendien ook al zou het open gaan, dan is het nog maar de vraag... onder welke voorwaarden we daar kunnen gaan vliegen. Als we daarvoor heel veel ruimte op Schiphol zullen moeten opgeven... dan gaan we ons ook nog eens even achter het oren krabben... of we dan niet liever groeien in Maastricht bijvoorbeeld. Juist, met andere woorden, u gaat naar Maastricht... en waarschijnlijk niet helemaal niet naar, naar Lelystad. Nou, het zou, die Lelystad-luchthaven is eigenlijk voor ons bedoeld. Voor ons en onze vakantievliegcollega's. Ja. Maar de overheid heeft nog geen enkele duidelijkheid gegeven... over onder welke voorwaarden we daar naartoe kunnen. Dus... Zolang dat uh, zo, uh, zo is, trekken we ons eigen plan... en gaan we niet zitten wachten tot de overheid ons uh, een aanbieding voor Lelystad doet. Dus er kan heel goed zijn dat er straks als in 2020 dat vliegveld open gaat... dat u zegt, wij kiezen toch voor Maastricht... omdat we daar nu toevallig een basis hebben. Ja, we, dat, is, dat, is, dat is mogelijk. Uh, het zou ook kunnen zijn dat we dan naar Groningen gaan bijvoorbeeld... Ja. Uh, of dat we wat meer uh, ruimte gaan benutten in Eindhoven in Rotterdam. Ja. Uh, maar Lelystad is zeker een van de opties... maar je moet ieder jaar een afweging maken van waar je... onder de gunstigste voorwaarden je vluchten kan uitvoeren... En maar mag ik het dan zo interpreteren dat Lelystad voor u een stuk minst, minder gunstig is geworden? Ja, dat is er zeker een stuk minder gunstig geworden, maar we kunnen pas een finaal oordeel vellen als we de voorwaarden kennen. De, dat heeft te maken met prijsniveau, dat heeft ook te maken met routes. He, er is heel veel gedoe geweest rondom laagvliegen, vallen naar Lelystad. Dat is natuurlijk heel erg onvoordelig. He. Dat, ja. Dan vliegtuigen gebruiken veel meer brandstof, die moeten allemaal bochtjes maken. He, dus zolang niet. Vanwege hele... een paar verdwaalde boerderijen, zei u. Nou, nee, ik, dat heb ik niet zo gezegd en dat ga ik zeker nog niet zo herhalen. Ik heb gezegd dat de fouten in de betrekking hadden op een paar boerderijen. Ik heb niet gezegd uh, dat de hinder voor, uh, van Lelystad... te maken had met een paar boerderijen, ja. Want het is sowieso natuurlijk een idiote uh, kwestie... dat uh, die vliegtuigen over half Nederland... of over heel Nederland laag moeten blijven vliegen. Maar ik hoor bij u dus gewoon twijfel... of u ooit wel vanaf Lelystad gaat vliegen. Ja, die, uh, dat, dat klopt. En uh, ik denk dat die twijfel er niet alleen bij mij is... maar dat die er ook bij onze vakantiecollega's is. He, want zolang de voorwaarden niet bekend zijn... kunnen we daar überhaupt geen uh, beslissing over nemen. Maar je zal dan maar ondernemer zijn die net heeft geïnvesteerd in hotels en in de hele infrastructuur daaromheen... Die, die, die stappen nu al naar de rechter omdat ze een schadevergoeding van de staat willen. Hebt u daar trouwens zelf ook in geïnvesteerd? Ja, wij hebben zelf ook plannen om daar een hotel te ontwikkelen... maar zijn wel zo slim geweest de ontwikkeling van het hotel... afhankelijk te maken van de opening van de luchthaven. Ja. Bent u ook een van die partijen die ook overweg naar de rechter te stappen? eigenlijk? Nee, want wij houden ons liever bezig met onze business... en zolang wij kunnen groeien op andere luchthavens die gelukkig nog wel plek hebben... gaan we onze tijd niet voldoen in de rechtszaal. In de rechtszaal. Dus er komt geen schadevergoeding? De claim namens uh, Correndon? Nee, we zouden die schade ook niet echt kunnen substantiëren. We zijn er natuurlijk wel uh, mee bezig geweest, hebben de tijd hier gestopt, maar zo is het ondernemerschap: uh, som je lose, som je win. En, uh, en we hebben er wel, uh, we hebben er niet echt schade door geleden. Tot nu toe. Stapt u wel naar de rechter vanwege het beleid van Schiphol? Dat is niet uitgesloten, maar ook dat is nog niet duidelijk. Uh, we, we, we, er spelen heel veel zaken rondom Schiphol. Een um, daarvan is de vermindering van het aantal nachtvluchten, een ander is, uh, en dat speelt momenteel ook, de over. Verheveling van ongebruikte wintercapaciteit naar de zomer. En wij vinden dat als de Schiphol 500.000 vliegbewegingen mag afhandelen... dat dat ook moet gebeuren. En wat Schiphol nu besloten heeft... is dat de ongebruikte capaciteit in de winter... niet in de zomer beschikbaar komt. En er zijn allerlei ingewikkelde redenen voor. Maar dat betekent kort, uh, kort en goed... dat die uh, partijen zoals wij die op de wachtlijst staan... het risico lopen dat we doordat er niet overgeheveld wordt, doordat die ongebruikte capaciteit niet beschikbaar komt... dat wij daardoor ook niet onze geplande vluchten allemaal vanaf Schiphol kunnen uitvoeren. Dus? Nou ja, we hebben een brief naar Schiphol gestuurd en wachten op antwoord. Maar als dat antwoord negatief is, dan zullen we andere middelen overwegen. En dan overweegt u dus een gang naar de rechter? Dat zou kunnen. Ja. Dat hebt u natuurlijk eerder gedaan, namelijk toen Schiphol een deel van uw nachtvluchten schrapte. Sterker nog, een heel groot deel van de nachtvluchten. U had er geloof ik 900, Klopt. daar bleven er 78 van over. Ja, dat klopt. Uh, daar bent u naar de rechter gestapt. U hebt in eerste aanleg gelijk gekregen in hoger beroep niet. V vandaar ook dat Schiphol heeft gezegd: ja, dat zijn er dit jaar dus maar heel weinig. Ja, we hebben toen de belangrijkste uh, rechtszaak gewonnen. Want uh, doordat we in eerste aanleg uh, bij de voorzieningenrechter in Haarlem uh, die nachtslot terugkregen, konden we ons zomerprogramma vliegen zoals gepland. Ja. Later heeft het Hof uh, ons in het ongelijk gesteld, maar het was de zomer al voorbij. Dus toen ging er eigenlijk nergens meer over. Ja. Goed, u zegt: uh, ik stap, over, althans ik overweeg een gang naar de rechter op het moment dat we er met Schiphol niet uitkomen uh, over het aantal zomers. Vluchten dat we mogen uitvoeren hier. Um. Uh, tegelijkertijd is de druk op Schiphol natuurlijk ook enorm. Uh, en ligt uh, juist uw sector hier onder vuur. Namelijk die vakantiejongens waartoe u behoort. Die moeten hier eigenlijk weg. Om het intercontinentale verkeer dan mogelijk te maken. Ja. Dat is uh, het argument dan telkens goed gemaakt. Ik ben het daar volledig mee eens. Uh, ik heb er ook uh, geen enkel probleem mee. Om desnoods al, alle vluchten te verhuizen van Schiphol. He, omdat Schiphol inderdaad uh, uh, een luchthaven is. Waar overstappend verkeer uh, thuishoort. Ja? Daar wordt het netwerk onderhouden. Maar dan moet de overheid er wel voor zorgen dat we ergens naartoe kunnen. En niet alleen naar Maastricht, want er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die niet in de buurt van Maastricht wonen, ja. maar ook op Lelystad en ook eh, eh, op andere regionale luchthavens. En dat is nou net het probleem. He, we worden hier wel weggejaagd, maar eh, er is geen opvang voor ons op andere plekken. Maar is de eerlijkheid ook niet dat u hier niet weg wilt, omdat die tijdslots die u hebt, laten we zeggen, de tijdstippen waarop u mag vliegen op de luchthaven, heel veel geld waard zijn? Nee, er is nog geen uh, handel mogelijk in, uh, uh, in de rechten op, uh, op Schiphol. Bovendien is Schiphol eigenlijk een onaantrekkelijk een werkelijke luchthaven als je niet in de nacht kan vliegen. Want hij gaat pas om 7 uur s ochtends open. De maar andere... dan kan je ook niet op Lelystad en dat kan je maar zeer beperkt in Maastricht. Ja, maar de dag is wel een stuk langer. De dag begint op de andere luchthavens om 6 uur, niet om 7 uur. En hij eindigt hier om 10 over half 11. En op andere luchthavens om 11 uur met een uitloop naar 12. Dus als je sowieso een, een, een, een, een in de nacht niet kan vliegen... dan heb je liever een luchthaven waar je hè, een uur of twee uur langer kan, kan opereren. Omdat je dan die twee vluchten per dag naar zuidelijke bestemmingen wel kan maken. Vanaf Schiphol niet. Waarom waarom zetten u al die vijf vliegtuigen die u heeft... En, uh, en de zes andere die u dan in de zomer erbij liest... als ik het goed heb begrepen... waarom zet u dan niet die sowieso op Eelde, Groningen... Maastricht, uh, Rotterdam, uh, Lelystad straks uh, neer? Uh, dan zijn we toch van het hele probleem af? Of nou niet? ja, de, uh, Op dit moment is het natuurlijk zo... dat we op Rotterdam en Eindhoven nauwelijks terecht kunnen. Die luchthavens zijn feitelijk al vol. In Eindhoven is dat eigenlijk vrij schandalig... want ook dat was bedoeld als, uh, als luchthaven... die vakantieverkeer van Schiphol... Uh, dat vertrok van uh, Schiphol zou moeten accommoderen. Ja. Dat is in feite niet gebeurd. Dat is volgevlogen door airlines die hier helemaal geen capaciteit hebben opgegeven. Nou, uh, dus Ryanair bijvoorbeeld? Zoals Ryanair, zoals Wizz Air en dergelijke. Overigens neem ik ze dat niet kwalijk hoor, want die ruimte was er. De overheid heeft dat niet gereguleerd. Ja. Maar daar kunnen we dus met onze vliegtuigen niet terecht. En allemaal in Maastricht en in Groningen. Ja. Dat zou commercieel zeer oninteressant zijn. Je kunt ook zeggen, we vliegen gewoon veel te veel in dit land. En de, en de beperkte capaciteit ook van het Nederlandse luchtruim is nu eenmaal een gegeven. Ja, ik, het zal u verbazen, maar ik ben het daar volledig mee eens. Ik vind dat de overheid om te beginnen, als er nieuw beleid wordt ontwikkeld... goed zou moeten kijken naar alle korte vluchtjes. Naar alle vluchtjes naar bestemmingen waar je prima met de trein zou kunnen komen. Zoals? Uh, nou, Er rijdt een vrachtig snelle trein naar Parijs. Toch wordt er heel vaak per dag op en neer naar Parijs gevlogen. Ja. Uh, we hebben net afgelopen week de start van de directe treinverbinding naar Londen gezien. Ja. Er wordt heel veel naar Engelse bestemmingen gevlogen. Er wordt zelfs naar Düsseldorf en Brussel gevlogen. Dus uh, dat is echt volstrekt onnodig. Dat scheelt al tienduizenden vluchten per jaar. Behalve dat dat voor die connecties weer belangrijk is. Ja, maar die connecties kunnen natuurlijk net zo goed met de trein uh, plaatsvinden. Als je naar Brussel gaat je moet in het centrum zijn... dan kan je net zo makkelijk hier op Schiphol overstappen... op uh, de snelle treinverbinding onder de terminal... Die ligt er niet voor niks. Dus maar wat zegt u dan? Dat dat, het, dat het veel minder Europees gevlogen zou moeten worden? Ik denk dat, uh, dat een overheid uh, serieus werk zou moeten maken van beleid om het vliegen op de korte afstand uh, te ontmoedigen. Dat zorgt voor net zoveel lawaai en net zoveel uh, hey, overlast als langere vluchten voor de, voor de omwonenden. Ja. Terwijl er een prima alternatief voor is. als, je nou als Vancouver... de overheid iets moet ontmoedigen, uh, dan betekent dat dus belasting? heffen. Nou, of niet? Je, je zou ook kunnen zeggen dat er voor partijen eh, die naar dat soort eh, bestemmingen vliegen, eh, strengere eisen gelden, hogere tarieven worden gehanteerd, of dat het sowieso wordt ontmoedigd. De overheid kan beleid maken, waardoor je ervoor zorgt eh, dat je ook duurzaamheidsdoelstellingen dient. Vliegtaks op Europese bestemmingen? Nou, bijvoorbeeld minder tax naarmate je verder vliegt. Dat klinkt natuurlijk vreemd. Dus maar, maar, het... maar meer, dus een vliegtaks op Europese bestemmingen? Nou ja, dat, dat, zou, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Maar, he, Daar bent u voor? Ik ben ervoor dat je uh, zoveel mogelijk de, de vluchten op de allerkortste bestemmingen uitbandt En bijvoorbeeld ook he, de, de hele lawaarige vrachtvluchten met hele oude vliegtuigen. Zeker in de nacht dat je die ontmoedigt. Die, ja, moet je nou je ja, die vertrekken hier van Schiphol al voor een deel. Die gaan trouwens naar Maastricht ook voor een die deel. Gaan voor, en naar Charleroi. Ja, maar die gebruiken nu nog voor een groot deel de capaciteit op Schiphol. Uh, die worden zelfs geholpen door de overheid uh, omdat er anders ruzie komt met Russen bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ook dat is natuurlijk uh, uh, nog, een, nog een vrij twijfelachtige zaak. Ja. Uh, maar ik denk dat dat de overheid veel meer werkzaam moet maken van beleid waarin ook dat soort doelstellingen gediend wordt. Ja, dat is lekker praten voor iemand die juist in vakantiereizen doet, die juist niet uh, vaak op de korte Europese bestemmingen te vinden zijn. Ja, dat klopt. Het zou raar zijn op het moment dat ik hier iets zou verdedigen waar ik zelf heel erg veel last van ja, zou hebben. Maar dus ik... u keep het, het probleem lekker bij de buren Nee, over de Het gaat niet. Het gaat niet. Kijk, kijk, voor onze vakantiebestemmingen is er geen alternatief. Je kunt ze uh, niet. Nou, naar... je, kunt, je kunt op de camping in Frankrijk gaan staan. Oh, nee, dat kan. Maar als je toch, hè, laten we ervan uitgaan... dat we nog een klein beetje vrijheid in de wereld uh, behouden. Ja. Dat als je naar Kreta vakantie. Wil, dan is de trein of de auto is geen alternatief. Als je naar Düsseldorf of naar Parijs wil, kun je net zo goed met de trein gaan. Daar is een heel goed alternatief voor. Ja, en als je naar Milaan wil? Nou, Milaan is denk ik een beetje een grensgeval. Misschien dat je daar nog wel heen zou mogen vliegen. Natuurlijk mag je daar naartoe vliegen, dat is meer dan duizend kilometer. Ja, maar goed, als de KLM bijvoorbeeld of een andere uh, uh, airline uh, maatschappij zegt. Ja, dat is lekker makkelijk praten van die Corendon jongens. Want wij draaien dan uiteindelijk op voor de kosten. En die mensen die goedkoop met vakantie gaan, die betalen die extra tax niet. Nou, ik weet niet of dat, of dat zo is. Uh, de, die, op die manier, de, de, de consument maakt de keuze. En ook de KLM wordt geconfronteerd met, uh, met de capaciteit op Schiphol Die kan daardoor misschien meer intercontinentale vluchten laten vliegen. Ja. Als, als de trein een serieuze uh, partner is om mensen naar dichtbijgelegde bestemmingen te vervoeren. Ik denk dat de KLM dat helemaal niet prettig vindt. Want binnen dat concern wordt ook gesproken over Joon. Uh, of ik weet niet precies hoe je dat nou op zijn Nederlands of zijn Frans of zijn Engels moet uitspreken. Weet u het eigenlijk? Ik heb geen idee. Nee, nee nou ja, dat is dan een, een, een soort van uh, een andere Transavia-achtige tak bij dat bedrijf. Ook een low-cost carrier. Net als Transavia is. Transavia heeft hier trouwens andere rechten dan u. omdat dat een KLM-dochter is, klopt toch? Nou, niet omdat ze een KLM-dochter is, maar omdat ze hier al langer opereren... en dus meer historische rechten in de nacht hebben opgebouwd. Juist, goed. Nou, Dat zijn dus low-cost carriers. Tegelijkertijd wordt er ook nagedacht om Air France-KLM... Ook op intercontinentale vluchten, uh, vergelijk het met Norwegian bijvoorbeeld, goedkoper te laten vliegen. Het is een soort van race naar de bottom. Nou ja, vandaar dat je je moet afvragen waar die grens ligt van vliegen en niet vliegen. En uh, ik denk ook dat, uh, dat die low-cost dochters niet zijn opgericht om vluchtjes van 200, 300 kilometer te maken. Uh, maar dat ze vooral bedoeld zijn om afstanden uh, te gaan vliegen waarvoor een vliegtuig ook gemaakt is. Ja. Zei u nou net dat vanwege ook de milieudoelstellingen het gewoon niet meer kan? Ja, ik vind inderdaad dat als het gaat om de onstuimige groei van de luchtvaart... dat misschien toch een beetje uit de hand gelopen is. Als je met de trein of met de auto gaat, dan heb je te maken met forse belastingen... die ja. je betaalt, brandstof, btw, accijns en noem maar op. Ja. En dat geldt voor vliegen helemaal niet. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Zeker als je serieus werk wil maken van de klimaatdoelstelling van Parijs... zou het heel normaal zijn dat we enerzijds maximale inspanningen leveren... om dat vliegen schoner te maken. Zoals dat bijvoorbeeld in noorwegen gebeurt met ontwikkelingen van elektrische vliegen en dat je anderzijds ervoor zorgt dat je dat vliegen op die korte afstand... met alternatieven, dat je dat ontmoedigt. Tegelijkertijd is er natuurlijk discussie over hoeveel vluchten we aankunnen in dit land. Uh, een van de problemen bij de uitgestelde opening... of, her, of opnieuw opening van dat, dat hernieuwde vliegveld in Lelystad... is dat dat luchtruim niet opnieuw op tijd ingetekend is... Ja, maar het is precies zoals u het zegt. Het is niet op tijd ingetekend. De overheid wist he, al tien jaar geleden dat het probleem eraan zat te komen. Aan wie en, ligt dat? Nou ja, Als men tien jaar geleden begonnen was met de herindeling van het luchtruim... dan was het als het goed is vijf jaar geleden afgerond. En wie moet dat doen? Nou, dat moet gebeuren onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En de door de luchtverkeersleiding? Heet. Dat zijn degenen die het ontwerp uh, moeten maken. Die de technische input leveren. Maar klopt het, het wat wel... ik wel eens heb gehoord? Dat die jongens daar nou niet echt op zaten te wachten en het een beetje hebben getraineerd? Nou, kijk, ik geloof niet dat dat klopt. Ik denk dat het eerder zo is dat het verzoek vanuit het ministerie... om dat luchtruim uh, daadwerkelijk te gaan herindelen... dat dat vanuit het ministerie niet of niet tijdig is gedaan. Maar hoe kan dat nou als je weet dat je dat luchtruim opnieuw moet indelen... als je meer vluchten wilt toelaten? Ja, ik denk dat de snelle groei nadat wij uit de crisis gekomen zijn in Nederland... Hè, dus 2014, 2015, 16, dat dat iedereen verrast heeft in kluis de overheid. En maar, dat... maar zelfs tijdens de crisisjaren steeg het aantal luchtpassagiers? Nee, tijdens de, tijdens de crisis steeg het aantal passagiers. Maar dat was vooral het gevolg van grotere vliegtuigen. Het aantal vliegbewegingen, dat is gelimiteerd. Ja. Dat is tegen nauwelijks. Dus niemand had dacht dat we zo snel wel aan die, die grens van 500.000 zouden komen. Ja, anderen zeggen weer dat komt omdat uh, uh, mensen en bedrijven... zoals Corendon hier op Schiphol zijn gestationeerd. Nou, Wij zijn de afgelopen jaren niet meer gaan vliegen. Uh, wij zijn voor, onze groei is vooral in de regio geweest. En sterker nog, uh, nu we niet meer in de nacht kunnen vliegen... gaan we hier zelfs minder vluchten uitvoeren. Uh, toch wordt er gesproken over uh, groei van de luchtvaartcapaciteit uh, uh, hier op Schiphol. Het aantal vliegbewegingen meer in het bijzonder per jaar. Van 500 naar 550.000. Zou ja. dat wat u betreft wenselijk zijn? Ja, of misschien nog wel meer. Kijk, de afspraak die gemaakt is... en die ook officieel kabinetsbeleid is... is dat na 2020 Schiphol weer kan groeien... op het moment dat de helft van de geluidswinst... de overlastwinst die geboekt wordt... ten goede komt aan de omwonenden. En dan mag de andere helft worden ingevuld met meer vliegbeweging. Dat lijkt, dat lijkt een, een, een, een mooi uitgangspunt. Alleen het is nog onvoldoende ingevuld. En daar zal de komende tijd ook aan gewerkt moeten worden. Ja, dat hangt dan mede samen met schoneren... En stillere vliegtuigen. Ja. Uh, u vliegt met 737's, Boeing's. Uh, dat zijn niet per definitie de stilste vliegtuigen, toch? Dus nee, maar Het is minder ook stil dan een Dreamliner bijvoorbeeld. Zeker, maar een Dreamliner heb je voor de lange afstand. Ja. De, de 737 heb je voor de kortere afstand. Die vloot zal in de komende jaren ook gewoon vervangen gaan worden... door de nieuwste generatie. Door de, de, de, nu, is het, nu zijn er toestellen die 10, 20 jaar oud zijn. Er komt nu een nieuwe generatie en die is een stuk stiller. En die zal geleidelijk het vliegen rondom Schiphol... veel schoner en veel stiller gaan maken. Hoeveel vliegbewegingen ziet u dan bij Schiphol? Nou, Ik denk dat het luchtruim wel 600.000 tot 700.000 vliegbewegingen zou moeten aankunnen. Dan moet er nog wel geïnvesteerd worden in de terminals. En je moet er inderdaad voor zorgen dat er steeds meer met stillere en schonere vliegtuigen wordt gevlogen. En is dat dan met of zonder correndon hier? Uh, wat mij betreft, met. Maar als er voldoende capaciteit op de regionale luchthavens komt, dan gaan wij net zo lief weg. Want ook de, onze klanten, die vinden dat drukke Schiphol met die lange wachterrijen helemaal niet prettig. Die kunnen in Maastricht in een kwartier door de security heen en staan bij de gate. Uh, en zo'n pretje is het niet meer. Vroeger was het een dagje uit naar Schiphol, maar dat is het al lang niet meer. Maar Waarom wilt u dan, uh, althans overweegt u dan naar de rechter te stappen om Schiphol voor die rechter te dagen. als u hier toch van plan bent te vertrekken? Nou, omdat er geen alternatief is op dit moment. We kunnen moeilijk zeggen dat we de komende jaren met twee, drie vliegtuigen minder gaan opereren en dan opeens misschien weer de mogelijkheid hebben om te gaan groeien. Ja, overigens voor de duidelijkheid, uh, Rotterdam Airport... of rotterdam Heek Airport, helemaal volledig... is ook eigendom van Schiphol. En dat geldt ook voor Lelystad Airport. Ja, en dat geldt ook voor Eindhoven. En dat geldt ook voor Eindhoven. En dat geldt niet voor Eelde en dat geldt ook niet voor Maastricht. Nee, dat klopt. Ja, u hoort een telefoon. Dries Roefink aan het verhuizen trouwens ook. Uh, maar dan wel uh, aan <laughs> de overkant van de straat. Heeft hij geen verhuiswagen nodig? Dries, goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. <laughs> nou, de radio die staat hier weer op te verhuisdagen. We zijn een beetje aan het inpakken en we gaan inderdaad uh, naar de overkant van de straat. Kijk, mijn zoons zijn de deur uit en we konden een iets leuker, iets beter ingedeeld ook uh, appartement huren aan de overkant. En ja. ik zeg er ook eerlijk bij Sven, dat uh, wat mij ook wel over de streep heeft getrokken is dat er een geweldig uh, dakterras op dat nieuwe appartement staat. En ja. uh, dat spreekt mij als zonneanbidden wel aan, dat snap jij wel. Dat begrijp ik wel. Ik, ik zie je hoofd heel goed voor me. Betekent dat ook dat je minder naar de zon gaat vliegen dan, of niet? Ja. Nou, weet je wat ik dus dacht? Dat uh, Cor en Don niet zo blij waren met uh, Cora. Maar dat valt erg mee als ik Stefan zou horen. Want wij hebben natuurlijk al twee keer in dit programma... al die problemen rond Schiphol uh, besproken. Ja. En uh, ja. Kijk, doordat Cora van Nieuwenhuizen nu nieuw Lelystad... De weer een jaar heeft voor uit... de duidelijkheid. Ja, ja die, die, die heeft het uitgesteld in jaar. En dan komen er natuurlijk problemen bij, bij bedrijven... die daar niet op gerekend hadden. En ik ben zelf... Al twee keer onderdeel geweest van een door Correndon georganiseerde Amsterdamse artiestenreis. Een keer naar Ibiza en een keer naar Turkije. Nou, dan gaan er 300 gezellige Amsterdammers mee die gecharmeerd zijn van het Nederlandstalige lied, weet je wel. Yeah. Maar als ik nou tegen die mensen zou zeggen dat ze eerst naar Maastricht moeten rijden. Nou, dan denk ik dat ze toch wel een stuk minder enthousiast worden, want dan moeten ze zowat net zo lang rijden als vliegen. Dus mag Correndon dan niet vanaf Rotterdam vertrekken, Stefan? Ik ga het vragen. Hartelijk dank, Dries. Tot nou ja, morgen weer. Misschien Omhoog. zijn er ook nog wel Limburgse artiestencollega's te vinden... die dan met ons mee vanaf Maastricht vliegen. En ik weet niet of die Amsterdammers nou zo graag vanaf Rotterdam willen gaan vliegen. Dus ik denk dat we dan nog eens even goed naar de situatie moeten kijken. Maar in principe moeten we dat kunnen regelen. Even naar de dag van vandaag. Straks vertrekt hier dus van Schiphol een vliegtuig. Van, uh, van uw maatschappij vliegt naar Maastricht. Wordt daar gedoopt. Dat wil zeggen, niet op de traditionele manier... want het is stervenskoud en het vriest. Dus die uh, brandweerwagens die mogen niet... dat vliegt daar onder de douche, zetten, heb ik het goed begrepen? Nee, dat klopt. En, maar de champagne bevat alcohol... en die bevriest niet, dus die kan nog net over de neus worden gegooid. Ja, de fles niet, hè? Want nee, de dan fles heb je die met... we komen deuken en dan, <laughs> dan, moeten, dan moeten we in onderhoud. Dat kan niet. Uh... Nee, in de tussentijd is er gedoe daar in Limburg... want u gaat daar ook een uh, beperkte rondvlucht maken... Uh, onder meer voor uh, de regionale politiek... Uh, voor de gedeputeerden bijvoorbeeld en voor de leden van de Provinciale Staten. En nou is daar gedoe ontstaan of mensen wel überhaupt mee mogen of niet... wegens beïnvloeding. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, Limburg is letterlijk Holland op zijn smalst in dit, in dit opzicht. Dus ja, dat is een beetje jammer. Er mag tegenwoordig helemaal niks meer. Hè. Dus je mag wel naar vakantiebestemmingen vliegen... maar je mag niet even een kwartiertje met wat genodigde... het prachtige besneeuwde Ardennen en Zuid-Limburgse landschap laten zien. Ja, was wel een beetje bedoeld toch om, om die zieltjes voor u te winnen of niet? Uh, ja, maar de zielen van de Limburgers die hebben we al lang gewonnen. Want ze boeken massaal de vakanties met vertrek vanuit Maastricht. Uh, dit gaat een beetje over wat politiek gedoe. En daar zijn we inmiddels wel aan gewend als het om luchtvaart gaat. Dus u vindt dat maar gewoon gezeur? Eigenlijk vind ik het inderdaad gezeur. En dat vindt het provinciebestuur van Limburg gelukkig ook. Want anders zouden ze de bijeenkomst wel afgezegd hebben. Ja, ze vliegen dus straks mee. Absoluut. Ja. Uh, u gaat 29 vluchten deze zomer uitvoeren uh, daar vanaf... Per werk. Per week, ja. Uh, hebt, u, hebt u daar afspraken gemaakt over groeimogelijkheden in de toekomst? Nou kijk, we hoeven geen afspraken te maken omdat uh, de ruimte er op Maastricht is. Hè. Er is een luchthavenbesluit voor de luchthaven Maastricht. En die bepaalt dat er een bepaalde hoeveelheid geluid mag worden geproduceerd. En daar passen nog heel veel vlucht in. Als wij er volgend jaar nog een extra vliegtuig willen bijzetten, dan kan dat. Juist, zonder enig probleem. Zonder enig probleem. En die afspraken hebt u ook gemaakt op Groningen? Uh, nou, op Groningen hebben we die afspraken niet gemaakt. Daar vliegen we nu maar een paar keer per week. Maar het zou zomaar kunnen dat als, dat als die soap rondom Lelystad en Schiphol doorgaat... dat wij komend jaar ook vluchten vanaf Groningen gaan uitvoeren. Daar zijn ze in Eelde heel blij mee, denk ik. Uh, ja, ik heb wel eens wat mensen uh, boos gemaakt toen ik uh, riep... dat er te weinig klanten voor ons rondom uh, uh, Groningen-Eelde Airport wonen. Ja. Maar bij deze bied ik mijn excuses aan en gaan wij binnenkort praten. Ik heb, ik heb trouwens van de week al een gesprek met de burgemeester van Groningen gehad... Ja. om te kijken of een operatie kunnen opzetten op Groningen. Goed, resumerend. Dat vliegtuig vertrekt dus straks naar uh, Maastricht. Dat is uh, een basis voor Corendon uh, vanaf uh, deze zomer. Lelystad, daar twijfelt u over of u daar ooit op zult gaan vliegen. U uh, overweegt Schiphol voor de rechter te dagen... op het moment dat u niet meer mag vliegen deze zomer. Uh, en u vindt dat de overheid eigenlijk belasting moet gaan heffen... op Europese vluchten. Dat is een, uh, dat is een vrij volledige weergave van mijn standpunt. U moet gaan rennen, want u moet dat vliegtuig halen... anders vertrekt het zonder de baas. Dat ga ik doen. Ik dank u zeer voor uw tijd. Hier zometeen... De Nieuws PV met Willemijn Veenhoven. En wij melden ons zoals gebruikelijk morgen weer. Hai hey Svennetje. Hey, ik zeg altijd, uh, met geld kun je geen geluk kopen. Maar uh, wel een hele grote televisie om straks naar het WK voetbal te kijken. Vertel. Caro en CRV. Live sport op NPO Radio 1. Gaaf maken, oh, de halve finales van de KNVBB. beker je moet een voorzet komen, er is ruimte voor Filena te schieten. AZ Twente en later op de avond Feyenoord Willem II. Wat een avond, wat een wedstrijd. Je hoort het hier en nergens anders. Vierdebal over de muur in de goal, het is 3 -0. Bekervoetbal. Wat gebeurt hier in Vredesnaam? Live sport op, op NPO Radio 1. Morgenavond vanaf half zeven. Het nieuws van alle kanten.